goes Even na drie uur. Welkom bij uur twee van Zandvoort op zaterdag op CFM. FM. voor Zandvoort en de regio. En in de tweede uur, uiteraard, ook heel veel informatie weer. En lekkere muziek, natuurlijk, Albert-Jan. Weer ja. zo'n zoetsappig uurtje, of niet? N uh, nou, dus, hangt er vanaf wat jij draait. We nee, nee, we gaan nee, wel weer een beetje ik, wat steviger ik, draaien. Ik ja, een beetje daar wat steviger. Nee, dat komen nee, we nee, wel Dat uit. is goed. Goed, straks gaan we even kijken naar uh, de concerten die we morgen kunnen verwachten en wel op jazzgebied en op klassiek gebied.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 Die wedstrijd uh, ja. begon toch om half drie? Zei? Ja, ik ga zo even, even, even tussendoor. Even door, even kijken. Okay. Want uh, er wordt ook nog uh, heel hard geschaatst. hè? Ja. Over EK. Uh, uh, in... Wat ziet die baan eruit, hè? In Prachtig, hè? Lekker Schoen, weer. Jongen, jongen. Ja. Gewoon lekker zoals het hoort: Gewoon oude wets is dat. in de open lucht, zo hoort dat. Het kunnen zomaar beelden van 40 jaar terug zijn. Zou je kunnen, ja. Maar dat is een hij maar eens goed, goed gebleven. We dan. De, de, ja. Nee, goed. Blijf Blijft u luisteren, want we hebben hartstikke veel muziek en veel nieuwtjes nog voor u. En hier is uh, Billy Ocean en I can dream about you.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 Too good to be true I can't take my eyes off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 ma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 We leven wel in een heel apart dorp, uh, Albert-Jan. Allemaal van die verkleden ja. figuren die langslopen. Wat ik dan weet, dan ik weet niet wat ze buiten aan het doen zijn, hoor, maar goed. Wat is er in godsnaam aan de hand? Mensen met bokshandschoenen. Uh, Kettingzagen. Uh, kan, ja, cirkel hoor, die dingen. Kan, ja, hoe noem je dat? Ja, kettingzaag of uh, cirkelzaag. Cirkelzaag. Uh, die kerstboom die is helemaal in stukjes uh, gesneden. Huis hier uh, op het plein. Zal wel een hele studentenvereniging zijn. Nee. Ja.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 Oké, okay, zo dadelijk weer meer informatie bij Sanford op zaterdag. Maar hier stellen we weer een lekker plaatje uit de jaren 80. Vind je dit ook wat Pascal of niet? Naar Radar Michael Walden Of zegt dit je niks? Je hoor nog weinig. Je hoort nog weinig. Je hoort nog weinig. Nou, ik zal hem even laten horen. Ja. Komt ja. Lots of loving everywhere, so give me the night.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 Gewoon gez gezellig af en toe een uh, filmpje pakken ja. in, uh, in de Cinema Zandvoort. Doen. Doen. Oké. Okay. Carrie Barlow en Robbie Williams zijn hier. Well, there's three versions of this story, mine and, yours, and then the truth.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 Je hoorde de single van Robbie Williams en Carrie Barlow. Alweer het ene laatste plaatje in uur twee. En wat betekent dat Albert Jan? Dat we nog een één uur te gaan hebben. Eén uur te gaan, heel goed, ja. heel goed, heel goed. <laughs> nou in dat één uur gaan we uiteraard weer heel veel informatie met je doornemen. En lekkere muziek draaien. Dus gewoon lekker blijven luisteren naar Zandvoort op zaterdag. Je hoort ons elke zaterdagmiddag tussen twee en vijf uur met muziek en informatie. Albert-Jan Vos en Rob Harms, dat zijn onze namen. Ja, en zelfs jouw naam is mooi, Albert-Jan. <laughs> Daar gaat deze plaat van Henk Westbroek trouwens ook nog over. Als jij je kleren aantrekt zonder haast En naast zonder bijna te denken Kijk ik naar een omgekeerde stripteer Van een volmaakte schoon De schaduw kan mij verblinden de, de schaduw Mate lieverd, lief. drink ik uit een pure waterborg en slaap ik onder de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 Op het EK schaatsen staat Martina Sablikova halverwege het vrouwentoernooi aan de leiding. Na een vijfde plaats op de 500 meter won de Tsjechische schaatsster de 3 kilometer. Irene Wust staat in het klassement tweede na een tweede plaats op de 3000 meter. Marit Leenstra haalde op de eerste dag twee medailles en staat derde. Jorien Voorhuis is vierde en Diane Valkenburg.